...zijn we geen passagiers, maar vrachtgoed. Op een zijspoor voor goederenwagons, ...naast een betonnen kolos met kleine ramen... ...stappen wij uit. Een groot bedreigend hek met prikkeldraad... ...roept zwarte beelden op. Om mijn nek hangt een genummerd groen label. In lange rijen staan wij voor de wagens... ...en lopen, na bevel, met bundels of met lege handen... ...naar de ingang van het veemgebouw. Een kille kampsfeer hangt daar als een loden wolk. Oneindige zalen zonder bedden, zonder stoelen... Op de stenen vloer, donkere stroomatrassen meters lang en breed als perken op beton. Mensen in kreukelige, muffe kleding schuifelen voorbij. Sommigen zitten of liggen zonder hun kleine bezittingen uit het oog te laten. Ze breken het ongesneden brood, schrijven brieven of lezen gespannen om het gegons niet te horen. Een enkeling slaapt alsof, alsof niets hem kan dieren. Een ander kreunt in tand. Luidsprekers aan de plafonds schetteren boodschappen en roepen namen af van hen die zich bij een loket moeten melden. Voor het eten loeien sirenes. Rijen staan voor, rijen staan voor waterkranen en wc's. Een de vrouw die al wekenlang hoopt op bericht van buiten. Wij allen wachten dagen of weken als gevonden voorwerpen op hun eigen huis. Een zaal verderop, het kantoor met loket. Jonge mannen in uniform of burger stellen vragen aan mensen, maken lijsten en notities... Soms verdwijnt iemand achter een gesloten deur en komt niet terug. Een wolf tussen de schapen, ontmaskerd. Groepjes mensen met bundels, op het punt naar hun bestemmingen te reizen. Moedeloos kijk ik hen na en wacht op mijn wonder. Waar moet ik heen? Wie vraagt mij op? Na dagen hoor ik mijn naam uit de hoogte en schrik als een schuldige. Dan wordt hij... Uh door de man achter het loket op een lijst gezet voor een transport richting Noord-Nederland dan wordt hij met een Amerikaanse 10 lege truck vervoerd en dan gaat hij hier verder overal langs de route stappen zij af Nijmegen, Arnhem, Deventer, Zwolle telkens is het afscheid snel een opgestoken hand, een groet, een goede wens in afscheid nemen zijn we heel bedreven het laatste stuk is lang en eenzaam ik ben de enige passagier, heel klein en stil, naast de soldaat in de cabine. Kies, zwijgt hij, als wij Apeldoorn bereiken. Vanaf mijn hoge plaats zie ik de lanen en de paden, de oude witte huizen en mijn school. De kruidenier waar ik als jonge dingen kocht in opdracht van mijn moeder. De plaats waar ik vier jaar geleden een stuk uit het boek Richteren las en Joodse mannenrechten kreeg. Op het marktplein komt de truck tot stilstand tegenover het bakstenen gebouw met traliformige ruiten en ronde poorten. Politie Apeldoorn, drie jaar geleden het begin en nu het einde van een reis. Dat ik net voorlas, dat komt uit uh, het boekje Strepen aan de Hemel van uh, Deurlacher. Dat is meen ik in, ook in 87 uitgekomen. Nee, 85 al. Um, hij, is, um, hij is bevrijd in uh, Auschwitz door het uh, Rode Leger en heeft uh, daar vandaan een hele lange, lange thuisreis achter de rug met behulp van particulieren die hij in Praag trof. Um, Meneer Polak Daniels, nou, waar die, hij uh, die gezorgd heeft dat hij uh, met de Fransen mee kon vliegen naar, uh, naar Parijs. En vanuit Parijs is hij uh, toen met de trein uh, naar Nederland gekomen. Nou, dat stukje wat ik net heb voorgelezen, dat gaat over de aankomst in Nederland. Uh, nou, er zijn... Uh, ...heel veel repatrianten geweest die uh, zo'n ingewikkelde thuisreis hebben gemaakt. En uh, opvallend aan veel van die verhalen is dat, uh, dat er veel, uh, dat veel mensen verontwaardigd zijn... ...over de, de wijze waarop ze behandeld zijn... ...of over de, de late tijdstip waarop de Nederlandse regering iets van zich liet horen. De klachten van, uh, van, de, van de repatrianten over hun terugkeer die uh, hebben mij op het idee gebracht om om dit onderzoek te doen een VPRO uh, uitzending van het spoor getiteld uh, de joodse kwestie daarin kwamen veel joodse overlevenden aan het woord die uh, stuk voor stuk vertelden uh, dat ze bevrijd werden in Theresienstad of in Dachau of in Auschwitz en dat ze niemand gezien hebben van de Nederlandse regering in tegenstelling tot hun Belgische en Franse lotgenoten en uh, nou, dat leek me eigenlijk zo, uh, daar was ik nogal verbaasd over. En het leek me ook, ook sterk dat er helemaal niets gedaan zou zijn. En uh, nou, dat is eigenlijk mijn motief geweest om dat eens uit te gaan, om dat eens, om dat eens te, wat nader te onderzoeken. Um, nou ja, zodoende kwam ik in uh, Eindeloze Bergen archiefmateriaal terecht van het uh, ministerie van Sociale Zaken en het uh, ministerie van Defensie. En die klachten, ja, die worden, die worden herhaald door uh, de Jong en door, uh, door Presser. En ook nog, uh, ook nog onlangs in de NEC door uh, Frits Dekking, wat een pseudoniem is voor Ivo Pannenkoek. Hij bespreekt daar het boek van Sophie en Joop Citroen: Duet Pathetiek, Belevenissen van een Joods gezin in de oorlogstijd. En hij zegt. Hij zegt daarin opnieuw dat de repatriëring van de gevangenen, zoals men weet, totaal genegeerd door het Rode Kruis en door de Nederlandse regering. Ja, dat totaal genegeerd, dat, uh, dat is dus waar het mij om gaat. Dat het, uh, en het zal dus hopelijk blijken dat het niet, uh, niet totaal genegeerd was, maar dat het een en ander is misgegaan in uh, die opzet en de, de voorbereiding en ook de uitvoering. Uh, een van de mensen die er over, over geschreven heeft, over die terugkeer is uh, Presser. Die uh, zijn boek uh, De Omgang heeft geschreven. Hij heeft het uh, hier over de bevrijde Nederlanders in Theresienstad. Die uh, alles bij elkaar zes weken hebben we moeten wachten uh, op vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. Die hen uh, terug naar huis begeleiden. En Presser zegt hierover... ...dat de Nederlandse regering de hulpzoekenden volkomen in de steek liet... ...en wanneer niet Fransen en Amerikanen zich over hen hadden ontfermd... ...hadden zij nog veel en veel langer moeten wachten. Dit lag voor de al daarheen gevoerde geheel in de lijn... ...door het Nederlandse Rode Kruis tijdens de oorlog gevolgd. Een onpartijdig, niet-Nederlands beoordelaar is van mening... ...dat men inderdaad erkennen moet... ...dat van alle nationaliteiten in de regioenstad... ...de Nederlanders bij het ontvangen van pakketten helemaal... ...maar dan ook helemaal onderaan gestaan hebben... Wat het beleid van de Nederlandse regering betreft... is het billijk eraan te herinneren dat men zich hier te landen... in mei 1945 zelf vlak voor de ondergang bevonden had. Althans in de grote steden. En dat deze regering voor enorme problemen stond. Hiermee is de veronderstelling van vaders beleid... echter geen ontkracht. Je moet je voorstellen dat uh, aan het eind van de oorlog... in Europa dus, want de oorlog was natuurlijk officieel nog... Uh, in Indonesië duurde hier nog voor, in Japan... En dat het een, een hele chaotische situatie was. Het was uh, er waren heel veel mensen uh, van huis en haard verdreven. Alleen als, het, als je alleen naar de Nederlanders kijkt, dan waren het uh, bijna 2 miljoen mensen die dus uh, niet op de, hun oorspronkelijke woonplaats verbleven. Daar hoorden dus ook de evacuees bij, die uit het zuiden van Nederland waren geëvacueerd, uh, omdat het front uh, zich daar bevond. Um, en mensen die binnen Nederland waren verhuisd en ondergedoken. Maar er waren 380.000 Nederlanders die buiten Nederland waren, de meeste in Duitsland. En dat zijn alleen nog maar de Nederlanders, maar verder was het natuurlijk het Duitse leger een enorme chaos. En uh, de Duitse bevolking die gevlucht was voor bombardementen. Of dus de wegen in Duitsland, en die waren uh, permanent overvol met... Uh, ...met legerpatrouilles en met stromen mensen die allemaal naar huis wilden. En dat huis lag dan voor iedereen op verschillende plaatsen. En daartussendoor moesten die repatrianten zich... Uh, ...nou, die liepen daar ook tussen. En dat waren er, als je naar de Joden kijkt, niet zoveel. Want van de Joden waren het, van de 107.000 uit Nederland gedeporteerde Joden... ...waren het maar 5500 die het overleefden. En het waren... ...meen ik iets van 7.000 politieke gevangenen. Nou, het aantal kan ik nog uh, even nakijken anders. Um, ja, die moesten terug naar huis. En, um, de verschillende overheden hadden in nationaal en internationaal verband... ...die maakten zich erg zorgen over um, hoe die chaos uh, onder controle gehouden moest worden. Dus die hadden daar regelingen voor ontworpen en kampen gebouwd... en um, maar de repatrianten zelf hadden daar niet zoveel boodschap aan, want die dachten maar aan één ding uh, zo snel mogelijk naar huis. Dus veel mensen gingen gewoon die dat nog konden dan. Voor de zieken uh, uit de concentratiekampen was dat niet aan de orde. Maar mensen die nog wel uh, wat kracht over hadden, die uh, zijn vaak gewoon op de poort uitgewandeld en uh, met gedag zeggen van de wachtpost. Uh, en die zijn vertrokken richting Nederland. De concentratiekamp Boegewald werd op 11 april door uh, de Amerikanen bevrijd. En. Uh, op twee weken later ongeveer. werd er in Nederland vergaderd over het sturen van uh, ziekenauto's naar uh, Boegewald. om de gevangenen, of de bevrijden, inmiddels de bevrijde gevangenen daar op te halen. Uh, op die vergadering bleek dat. Uh, de, daar werd gemeld dat de Belgen al uh, zieke auto's hadden gestuurd. En uh, voor andere nationaliteiten was ook al de nodige hulp gearriveerd. Maar de, op die vergaderingen waren zowel militairen als uh, burger, uh, nou ja, dus ambtenaren aanwezig. En die konden geen overeenstemming bereiken over het sturen van die auto's. Het militair gezag uh, had de ambulances die ze hadden nodig om hulp te verlenen aan. Uh, ...de hongergebieden in Nederland, want dat was natuurlijk uh, destijds ook een ernstig probleem. En de, de ziekenauto's die uh, de, de civiele organisatie vroeg voor Boegewald, die, uh, die kregen ze dus niet. Nou, door, die, uh, door die verwikkelingen heeft het uh, nog een paar weken geduurd voordat uiteindelijk met door inzet van de Amerikanen... Uh, die, die, die bevrijde gevangenen konden worden gerepatrieerd. Met een door de Amerikanen ter beschikking gestelde autobus en zijn ze uiteindelijk uh, teruggekomen. En de, de zieken daar is uh, op 15 mei een aparte kolonne met tien ambulances achteraan gegaan. Die, uh, die overigens, dat is wel interessant, uh, daarheen werden gestuurd door iemand van de militair gezag. Die zich gewoon niks aantrok van alle... Alle regelingen die er waren opgesteld. Um, dat is in die periode wel vaker gebeurd. Dingen lagen heel erg vast en we waren heel. Uh, tenminste, als het op vergaderingen aan de orde kwam, dan kon er bijna niks. Maar er waren altijd wel particulieren die vonden. die op een gegeven moment een reden hadden. om die regeling aan hun laarzen te lappen. en gewoon zeiden: van ik teken die Bon. en hier zijn tien auto's en je gaat maar op weg. Zoiets is eigenlijk ook gebeurd in. Uh, in Dachau, Dat werd op 29 april door de Amerikanen bevrijd. En um, op 11 mei, dus dat, nou, dat is ook al bijna twee weken later... ...toen stond, arriveerden daar plotseling uh, twee aanmoeseneers... ...die ook gewoon in een militair voertuig waren gestapt... ...om uh, een collega van hun, de deken van Nijmegen, op te halen. En uh, de Nederlandse gevangenen hadden een vertrouwensman uh, ja, benoemd... Of, die had zich later benoemen. Dat was Bulaard. En die heeft uh, toegevraagd om of hij met hun mee terug mocht rijden naar Nederland. Om te zorgen dat die, uh, die repatriëring uh, nou eens voor elkaar kwam. Uh, dus die is met, met, die, twee, of met die drie geestelijke dus, uh, mee teruggereden. En is in Nederland uh, met de, de regeringscommissaris voor de repatriëring die daar was. Uh, gaan praten over auto's. Hetzelfde, die auto's waren niet. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij uh, Boegelwald, waar ik het net al had. Transportmiddelen, het transportprobleem was enorm groot. En uh, uiteindelijk heeft uh, um, die boelaat zich uh, tot prins Bernhard gewend. En dat was, uh, nou, was een stap die, <laughs> die succes had. En zodoende kwam er uh, via prins Bernhard een medewerking van het militair gezag. En uh, op 22 mei is er uiteindelijk een kolonne naar Dachau vertrokken, vertrokken. En op, even kijken, op 27 mei heeft die kolonne het kamp verlaten... en op 30 mei waren ze waren terug in Nederland. Het was dus weer een kolonne die um, eigenlijk op een informele manier tot stand kwam... door de ingrijpen van prins Bernhard, maar ook dat weer een of andere medewerker... een uh, papieren en benzine had gegeven, terwijl hij daar eigenlijk geen toestemming voor had... Dus het werd heel erg ad-hoc geopereerd. Uh, de dat was een wat ander geval, omdat het uh, dat heel diep in het vijandelijk gebied lag, in uh, Tsjechoslowakije, En die werden dus ook bevrijd door, uh, door het rode leger, niet door, uh, niet door de Amerikanen. En dat was pas op 8 mei. En daar, had, uh, daar zaten, in, zaten iets van... 820 Nederlanders en 400 uit Nederland gedeporteerde stateloos. Dat waren dus joden die meestal uit Duitsland uh, naar Nederland waren gevlucht... en vanuit Nederland gedeporteerd. Dus totaal 1220 mensen die uit Nederland waren gedeporteerd. En die, uh, nou ja, die wilden natuurlijk terug naar Nederland. De Nederlands dat, uh, Die hadden een comité gevormd... dat onder leiding stond van uh, professor Meijers. Dat was, uh, dat was iemand die... Uh, hij ja, was jurist in Leiden en die is in november 1940 al uh, door de, als gevolg van de anti-Joodse maatregelen van de bezetter ontslagen. En die, naar de aanleiding van dat ontslag, heeft toen uh, en de klevering gaat zijn beroemde reden uitgesproken waarin hij protesteerde tegen, tegen die maatregel. En die professor Meijers, die heeft... Uh, um, Vanaf het moment van de bevrijding eigenlijk het contact met, uh, met Nederland probeerde te onderhouden en constant oproepen gedaan via de Radio en tot en met felicitaties, uh, of nou berichten aan de koningin uh, prinses Juliana en prins Bernhard uh, om uh, hun verknochtheid aan het huis van Oranje en aan de Nederlandse bodem te betuigen. Um, nou, ze, hij, hij verzocht eigenlijk de Nederlandse regering om repatriëring... Het liefst, ...en het liefst per vliegtuig, wat niet zo gek was, want het was een behoorlijk lange reis... ...en er waren nog veel mensen ziek. Um, dat was begin mei, half mei had hij nog steeds niets gehoord. Um, er was dus ook geen Nederlandse vertegenwoordiger, dus die professor Meijers... ...die moest uh, alles in zijn eentje doen. Twee weken later, eind mei, was er nog steeds niemand komen opdagen... Zijn we zelf bezig te beproeven onze terugreis te organiseren, schreef, uh, schreef Meijers toen. Maar het probleem was dat het in uh, Theresienstad, in het uh, door de Russen bevrijd en bezet gebied lag. En daar had de Nederlandse regering geen uh, toegang. Zij konden geen repatriëringsmissie uh, daar, daar krijgen. Nou, dat zat hem in hele gecompliceerde contacten met de Russische regering, die Nederland voor een deel overigens aan zichzelf te danken had. Maar. Um, dus die Nederlandse missie die kwam maar niet. En op 21 juni uiteindelijk um, is toen een deel van, uh, van de groep van professor Meijers met Amerikaanse vliegtuigen naar Eindhoven overgebracht. En um, twee dagen daarvoor was er eindelijk iemand van de Nederlandse regering gearriveerd, die toen na veel moeite uh, toestemming had gekregen om uh, Tsjechoslowakije binnen te komen. Ja, nou dat, dat zijn eigenlijk uh, drie, drie gevallen van uh, groepen Nederlandse bevrijde gevangenen die, um, nou die op vrij omslachtige manier en na wekenlang wachten naar Nederland zijn teruggekomen. En het is niet zo moeilijk natuurlijk om je voor te stellen dat het, uh, nou dat het op zijn zacht gezegd, heel vervelend was voor mensen die uh, na zoveel ontberingen eindelijk bevrijd waren en dan in. ...met niets doen, alleen maar konden wachten, wachten op bericht. En wat verder is, uh, ja, wat, wat heel opvalt aan de manier waarop die, uh, die reizen die terugkeer is verlopen van al die mensen... ...is dat het zo uh, nou, niet systematisch verliep. Ik bedoel, het was niet een, die organisatie die stond niet uh, paraat en je die die zou je kunnen voorstellen dat op het moment dat ze horen... ...daar zitten 800 Nederlanders, dat er een corona klaar staat en dat die al de grens over is, bij wijze van spreken... Nou, dat was dus niet zo. In Londen die, uh, die heeft uh, het is niet zo dat ze niks hebben voorbereid, want ze waren al in 1943 begonnen met de uh, instelling van een uh, commissie die uh, die repatriëring uh, moest voorbereiden, plannen moest maken en in die commissie zaten uh, het was een interdepartementale commissie dus. Er zaten mensen in van de verschillende ministeries... ...omdat die repatriëring natuurlijk een heel ingewikkeld probleem was... ...met vervoer en met medische verzorging... ...en binnenlandse zaken, handel, nijverheid... ...alles er, alle mensen, alle departementen waren bijna vertegenwoordigd. En die commissie die, uh, die is aan het werk gegaan... ...en die kwam al vrij snel met, uh, met de aanbeveling... ...dat er een regeringscommissaris benoemd moest worden... ...die dat, uh, die, die organisatie moest leiden. En die, zou, uh, die kwam... ...onder het ministerie van Sociale Zaken te vallen. De minister van Sociale Zaken was Van de Tempel, een sociaal-democratische minister. En uh, die regeringscommissaris werd vrij snel benoemd. Dat was um, in oktober 1943. Dat was uh, meneer Verwerda. En die werd verantwoordelijk gesteld voor de voorbereiding en de uitvoering van de repatriëring... En hij, moest, hij kreeg uh, als opdracht mee dat het een civiele organisatie moest zijn. Want dat was een, voor Van den Tempel als sociaaldemocraat belangrijk. Die was, uh, die was nogal benauwd voor een te grote invloed van, uh, van militairen. Dus die, uh, de regeringscommissaris uh, moest zorgen dat het door burgers werd uitgevoerd. Nou, um, die veren daar die ging in Londen aan de slag om... Uh, om mensen om zich heen te verzamelen. En uh, heeft in vrij korte tijd, in 2,5 maand een pak uh, papier geproduceerd. Uh, nou, <laughs> nou, waar je akelig van woord zou ik bijna zeggen. <laughs> waarin dus de hele organisatie vanaf het uh, uh, van registratie tot opsporing, medische behandelingen, uh, nou uh, je kunt het toch gek niet bedenken of het staat erin. Het zijn allemaal verschillende afdelingen geworden en nou, hele uitgebreide, theoretische plannen allemaal. Hij had verschillende secties, uh, secties gemaakt. Nou ja, omdat er allemaal... Dat voert ver, denk ik, om dat helemaal uit te leggen. Maar het was een hele... Nou, het ziet er vrij uh, solide uit. Omdat, zeker omdat het op papier staat. Hoe dat in de praktijk uh, zou werken, was natuurlijk allemaal de vraag. En ze, werden, ze gingen daarbij uit. Dat is wel belangrijk om te zeggen... Dat ze in uh, eind 43 gingen ze ervan uit dat er 600.000 uh, Nederlanders gerepatrieerd zouden moeten worden. Um, ze rekenen toen nog op uh, 60.000 uh, te repatriëren Joden. Dat, was, um, nou ja, dat is dus zijn er dus uiteindelijk 5500 geworden. Dus daar hebben ze zich nogal op verkeken. Um, Ja, 60.000 joden, ja, dat zei ik al. 60.000 joden uit Polen. En hij ging ervan uit dat uh, die repatriëring 100 tot 120 dagen in beslag zou nemen. Daar werd van uitgegaan. Dus dat is wel, nou, dat is drie à vier maanden. Dan moet je je voorstellen, dat is behoorlijk lang als je, als je bevrijd bent, dat je dan pas vier maanden later thuis zou zijn. Maar, enfin, die hele organisatie stond op papier. En. Um, het is dus in de praktijk heel anders gegaan dan, uh, dan ze gedacht hadden. En dat kwam voor een deel natuurlijk omdat een oorlog ja, on, onvoorzien uh, verloop kan hebben. Vanaf 1943 was het nog niet duidelijk hoe die bevrijding precies uh, zou plaatsvinden. Maar het belangrijkste wat het, die plannen doorkruist heeft, is dat uh, Nederland zich aansloot bij de organisatie van uh, de geallieerde legerleiding. Want uh, Supreme Headquarters. Of, bij de. Die, uh, die werden uiteindelijk verantwoordelijk voor de repatriëring uit vijandelijk gebied. Want je, je moet je realiseren dat uh, er, kwamen, er zouden repatrianten komen uit Frankrijk, uit België. uit, uh, uit Duitsland, uit Polen, uit Tsjechoslowakije. En uh, ja, die positie van die landen was, uh, die was totaal verschillend. Over het vijandelijk gebied, dus over uh, Duitsland en Polen en Tsjechoslowakije, daarover kreeg. Uh, kreeg de geallieerde legerleiding de zeggenschap en die zouden dus ook de repatriëring gaan uitvoeren en Nederland heeft zich daar uh, op een gegeven moment bij aangesloten bij die internationale organisatie en dat betekende dat ze de, de zeggenschap over de repatriëring voor een groot gedeelte kwijt waren de, dus die, die, die hele, dat hele pak papier wat uh, geproduceerd is, dat is eigenlijk, uh, daar is eigenlijk nou, bijna niks van terecht gekomen de, het enige wat Nederland nog zou doen op dat vijandelijk gebied... ...was het leveren van uh, verbindingsofficieren... ...die dan onder, uh, onder de geallieerde legerleiding uh, mee, zouden, mee zouden helpen... ...en vooral ingezet zouden worden voor hun landgenoten, voor zover als dat kon. Maar ze zouden samen met hun Fransen en hun Belgische collega's... Uh, ...onder bevel staan van, uh, van de legerleiding... Nederland zou er iets van uh, 60 leveren geloof ik en Frankrijk ruim 200 en de Belgen nou, iets van 80, 80 aan 90. Dat werd naar verhouding vastgesteld dus de, het Nederlandse aandeel was het, uh, was het kleinste. Dat verklaart ook voor een deel waarom uh, er vaak geen Nederlanders aanwezig waren bij de, bij de bevrijding van de concentratiekampen. Want waar zij werden ingezet, dat hadden ze niet uh, zelf voor te zeggen, ze werden door een lege ergens heen gestuurd. Maar er was met die verbindingsofficier nog iets anders aan de hand. Het was dus bedoeld als een civiele organisatie. Maar op het moment dat Nederland zich aansloot bij die uh, geallieerde organisatie. Dat was een militaire kwestie. Dus daar klopte al iets niet. Uh, civiele ambtenaren onder uh, militaire leiding. Die militairen hadden daar ook... Uh, die hadden daar grote problemen mee. Die hadden... Die hebben geen boodschap aan ambtenaren, die hebben alleen met uh, militairen te maken. Dus dat, dat probleem werd op een gegeven moment uh, in Londen wel, uh, wel onderkend. In die zin dan dat de militairen die uh, in Nederland na de bevrijding uh, het militaire, onder het militair gezag uh, voorlopig uh, gezag zouden uitoefenen. Die, uh, die hebben vanaf, al in een vrij vroeg stadium, vanaf 1944 uh, aangedrongen op, uh, op een militaire opzet want zij voorzagen, en uh, ja, achteraf kun je zeggen dat, dat, dat ze daar gelijk in hadden, dat het, uh, dat het onbegonnen werk zou zijn met, uh, met civiele burgerofficieren, werden ze genoemd. Dat is wel een hele ambivalente term. <laughs> Die zouden dan met, wel met een pakken aan, maar zonder strepen erop en zo, uh, daar dan toch... Uh, maar ze mochten dus per definitie ze mochten geen militairen worden. Dat was, daar was het vooral van de tempel. Ombegonnen als uh, sociaaldemocratisch minister. En dat is, uh, ja, op zich is dat natuurlijk wel een, wel een heel respectabel standpunt uh, om tegen de te grote macht van militairen te zijn. Maar in die situatie was het heel erg onpraktisch en erg onhandig. Er is een hoop over, over ja, een hoop gedonderjaar over geweest dan wat ze nou uh, dat ze wel half gemilitariseerd zouden worden. Uh, ...om hun positie te, te verbeteren. Maar uiteindelijk bleven ze altijd onder het ministerie van Sociale Zaken staan. En op het moment dat de repatriëring uh, moest beginnen... ...konden die officieren dus uh, geen contact houden met, uh, met hun meerdere... ...omdat ze van militaire kanalen gebruik moesten maken. Dus het was een, eigenlijk een onwerkbare situatie. Um, die hele de Verhouding tussen het militair gezag en, uh, en die afdeling van de regeringscommissaris, die afdeling heette uh, regeringscommissariaat voor de repatriëring, die is uh, van het begin af aan heel erg gespannen geweest. De chefstaf van het militair gezag, dat was meneer Kruls, die heeft veel moeite gedaan om, om te zorgen dat, dat hij de leiding zou krijgen over de, over de hele repatriëring vanuit, vanuit Duitsland. En nou, zoals ik al zei, heeft hij, ondervond hij de meeste tegenwerking van die sociaal-democratische ministers. Uiteindelijk is het wel gebeurd. Het was in, uh, in februari 1945, het uh, was het derde kabinet Gebrandi aan. En daarin zat, uh, er kwam er dus een nieuwe minister op, sociale zaken. De sociaal-democratische ministers waren verdwenen uit dat kabinet. En die minister Wijfels, die was veel, uh, nou, die stond veel sympathieker tegenover het militair gezag. En uh, die was ook heel uitgesproken over... Verber die vond dat hij uh, een enorme jamboel was op het departement. Een grotere jamboel heb ik nog nooit meegemaakt, zei hij zelfs. Die heeft, uh, al, nou, heeft nog wel een tijdje gewacht. Uh, want pas eind mei, 25 mei, toen de repatriëring dus al uh, begonnen was... ...maar de berichten steeds duidelijker werden over uh, de chaos uh, die het was vooral voor de Nederlanders. En er werd ook in, in de pers geschreven over... Uh, dat het een schande was dat uh, de beste Nederlanders, uh, verder dan de beste Nederlanders genoemd, in concentratiekampen nog steeds uh, gevangen zaten. En naar aanleiding van al die, uh, die klachten, en ook op grond van zijn eigen uh, opvattingen, heeft hij toen uh, besloten om, om, die, uh, nee. ja, de, die, om de repatriëring uit de handen van, uh, van Verwe daar te halen. Eerst besloot hij dus dat die verbe daar helemaal, zijn rol helemaal was uitgespeeld. Dat het militair gezag alles moest overnemen. Maar uh, de, de repatriëring uit Frankrijk en België en uit uh, neutraal uh, gebied... die mocht hij blijven verzorgen, want dat had hij eigenlijk vrij goed gedaan. Daarmee had Nederland uh, repatriëringsverdragen gesloten... die dus de beteken die inhielden dat... ...de Franse en Belgische regering de Nederlanders net zo zou behandelen als hun eigen onderdanen. En was een, in Parijs en Brussel waren Nederlanders gevestigd om de belangen van de Nederlandse terugkerenden te behartigen. En dat ging, nou ja, dat mag ook gezegd worden, dat ging, dat ging best goed. Dus in tweede instantie heeft hij toen besloten, want Verwe naar die protesteerde natuurlijk vreselijk, want uh, ja, die werd uitgemaakt voor iemand die zijn zaken niet uh, goed geregeld had in toch iets wat als een hele belangrijke kwestie werd, uh, werd gezien. Dus uiteindelijk mocht hij, dat, uh, mocht hij dat blijven doen, maar uit vijandelijk gebied uh, kreeg... Uh, dat kwam bij het militair gezag terecht. En die hebben ook uh, toen in overleg met uh, de geallieerde legerautoriteiten... waar zij natuurlijk uh, veel makkelijker mee konden communiceren... hebben ze dat ook uh, nou, volbracht, laat ik maar zeggen. Ja. Uh, wat wel belangrijk is om te benadrukken... dat uh, vanuit, het, uh, vanuit de overheid gezien... en niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook uh, andere overheden... Dus ik bedoel de Amerikaanse leger en de Franse en de Belgische autoriteiten. Die hadden eigenlijk maar uh, één of twee grote zorgen. En dat was uh, om het voorkomen van epidemieën. Want er heerste toen vrij veel besmettelijke ziekten. Vooral mensen uit concentratiekampen waren vaak uh, besmet met, uh, met flectivus. En, uh, en het andere punt was dat ze de, de fouten... In ons geval naar de Nederlandse de foute Nederlanders er uit wilde halen. Want ja, iedereen kan bedenken dat uh, op het moment dat de oorlog eenmaal verloren was door, door Duitsland, uh, veel mensen probeerden, die dus fout waren geweest, om zich te mengen onder de, onder de repatrianten. Die trokken natuurlijk onmiddellijk een uniform uit, en, uh, als ze dat aan hadden gehad tenminste. En uh, probeerden gewoon met de stroom mensen mee naar Nederland te komen. Dus overal waar die. Overal waar de repatrianten zich melden in al die de centra in Duitsland die werden opgericht. Daar waren twee dingen heel belangrijk. Ontsmetting, ze werden allemaal met een DDT-spuit... van boven tot onder in hun broek en onder hun oksels... Uh, behandeld tegen de, tegen de luizen. De luizen brachten dus reflectiefs over. En werden, iedereen werd ondervraagd en kreeg uh, een pak papieren... en moest vertellen waar hij geweest was en hoe lang en wanneer... Um, om dus... Uh, om dus de politieke delinquenten, zoals dat met andere termen heet... om die er tussenuit te kunnen halen. Het was natuurlijk vanuit de overheid gezien niet zo, niet zo gek... Dat dat, hun, uh, dat dat hun erg bezig hield. Maar je kunt je ook voorstellen dat het uh, vooral voor mensen... die in concentratiekamp gezeten hadden... Nou niet zo plezierig was om nog eens een keer door een mangel gehaald te worden. En uh, er was ook vaak geen, geen bijzondere aandacht... voor de positie van uh, van concentratiekamp Het was gewoon... Eén grote massa mensen die terug moest naar huis. en Er is, ook, er is wel geprobeerd om uh, voor politiek gevangenen en de joden... want dat waren dan de belangrijkste categorieën uit uh, kampen... om daar een voorkeursbehandeling voor te realiseren. Maar de geallieerde leegautoriteiten uh, wilden daar niet aan. Er is wel het een en ander gedaan met vliegtuigen voor prominenten vooral. Maar over het algemeen was het zo... Um, iedereen was... Iedereen die in het buitenland zat was een displaced person, DP's afgekort. En uh, de Nederlandse DP's, dat was gewoon één, net zoals de Frans en de Belgische DP's, één grote groep mensen. En die moesten, uh, nou, die werden samen in een trein gezet als het moest of samen in de bus. Dat, dat kon tot rare situaties leiden natuurlijk, dat uh, mensen die in het verzet gezeten hadden, naast een vrijwilliger uh, in de bus aankwamen of terechtkwamen. in Dachau daar heb ik al iets over gezegd maar um, die geestelijke die met de auto vanuit Dachau naar Nederland zijn gereden die, um, die kwamen in Nijmegen aan en die hebben daar natuurlijk verteld over wie ze daar hadden achtergelaten en het heeft nogal wat uh, beroering veroorzaakt in uh, een van de dozen op het, uh, van het archief van het Militair Gezag vond ik een brief van de commissaris van het Militair Gezag in Gelderland die uh, ...bezorgd aan de, de chefstaf uh, van het Militair Gezag... ...schreef over een artikel in de Gelderlanden... ...want er, er heeft een artikel in de Gelderlanden gestaan destijds... ...met de kop uh, schandaal om, over Dachau. En daar klagen ze over de totaal onvoldoende voorbereiding... ...van de terugkeer van Nederlanders... ...uit concentratie in gevangenenkampen in Duitsland. dat uh, artikel werd begeleid door advertenties... ...van de oud-illegale werkers... Die uh, Een van die advertenties, daar staat bijvoorbeeld in, oorlogsmisdadigers zijn niet alleen de schurken die de concentratiekampen beheersen, maar ook diegenen die de gevangenen te lang laten zitten. En een andere, het slaat dan op, uh, op het gebrek aan auto's om uh, politiek gevangenen op te halen. 1% van de auto's die gebruikt worden om de arbeiders te halen die in Duitsland moesten gaan werken is voldoende om de helden van de concentratiekampen te halen. Nou, leuk is ook nog dat die, dat die commissaris uh, schrijft... Ja, ik zit hier nu letterlijk. Het gezag ondermijnend karakter zal u ongetwijfeld belangstelling inboezemen. Er werd dus nogal... Uh, ja, ze raakte daar een beetje, van, een beetje van in paniek. En het leuke is ook dat, uh, dat het wel gewerkt heeft. Want uh, het regeringscommissariaat uh, raakte in rep en roer. En vooral die... Uh, die boelaard die met die geestelijke mee was teruggereden, die heeft toen uh, mede door die, die artikelen die verschenen contact gezocht uh, met prins Bernard. En nou, er werd dus veel in het werk gesteld om uh, zo snel mogelijk in Nederland zo'n daghouden uh, na naar Nederland te halen. En dat is een dat is een, uh, een belangrijk verschil met.. Uh, met die Joodse gevangenen, want ja, de, de politieke gevangenen die hadden een behoorlijke status na afloop van de oorlog. Die werden binnengehaald als uh, de helden die voor het vaderland hadden gevochten en uh, veel van hun hadden ook uh, het leven verloren. En uh, dus die politieke gevangenen hadden ook zelf het gevoel dat, uh, dat ze het verdienden om uh, goed behandeld te worden en zelfs wel met enige prioriteit. Maar en voor de Joden was dat natuurlijk heel anders. Die hadden... Die hadden in Nederland nauwelijks een achterban door 107.000 waren gedeporteerd. En het was een kleine groep. en er was wel iets van een organisatie in Zwitserland van, Joodse, van gevluchte joden uit Nederland. En die hebben ook, ook wel moeite gedaan om, uh, iets, om iets op touw te zetten voor hun, uh, voor hun lotgenoten. Of voor hun lotgenoten, ja ja. Voor de joden die in kampen zaten. Maar daar is... Uh, daar is eigenlijk, nou, dat is niet overdreven, maar er is eigenlijk niks voor gebeurd. Er is, er is heel veel overheen en weer geschreven en veel over gepraat, tot in de ministerraad aan toe. Maar die, die kwestie van uh, een bijzondere beha behandeling of, of een bijzondere positie voor de Joden, dat uh, stuit op zoveel uh, bezwaren dat er uiteindelijk geen aparte afdeling voor uh, in het leven is geroepen. En. Als je, die, als je die, die discussies daarover een beetje leest, dan, dat is wel merkwaardig, want ze waren dus destijds heel erg benauwd om, om de Joden een aparte behandeling te geven. Juist omdat ze, tenminste dat, dat is wat ze zelf daarover zeggen, omdat ze niet dat onderscheid wilden maken tussen Joodse Nederlanders en niet-Joodse Nederlanders, want dat was het onderscheid wat de bezetter had aangebracht en... Nou, dus Ze waren heel bang om hun handen te branden. Dat is wel de indruk die, uh, die je krijgt uit de stukken. En, ja, het interessante is ook dat niet alleen uh, dat zelfs van de kant van Joodse organisaties... daar dat die ook ingewikkeld manoeuvreerden, ook niet goed, uh, niet, daar niet goed de raad mee wisten. Die gaven ook tegenstrijdige adviezen. Ze zeiden aan de ene kant van er is helemaal geen Joods vraagstuk... dat is er in Nederland nooit geweest en dat zal er ook na de oorlog niet zijn... Maar, en dan kwam altijd de maar, maar er moet toch wel iets gedaan worden. Want, en daar is natuurlijk gelijk in, de positie van de Joden was heel anders dan uh, die van de terugkerende politieke gevangenen. Die hadden toch meestal nog een gezin of, of hun baan. Maar veel Joden die terugkeerden hadden hun familie verloren, hadden hun huis niet meer, want daar woonden in het ergste geval uh, NSB'ers in, hun spullen waren ze allemaal kwijt. Uh, hun, hun bedrijf of hun handel of hun baan uh, weg. Dus er waren. Nou ja, hun positie was bijzonder genoeg... Uh, om, om, daar iets voor te, om daar iets voor te organiseren. Er zijn wel pogingen gedaan. Er is in, was in Londen was er één iemand... die, uh, die zich heel erg uh, heeft ingezet voor de Joden. Dat was uh, een ambtenaar, meneer Dins, die ook, al, die ook in een vrij vroeg stadium... al eigenlijk uh, door had dat er... Uh, of besefte dat er heel weinig Joden zouden terugkeren. Dat was ook iemand die die bij de, bij de ramingen van het aantal uh, te verwachten terugkerende joden van 50, 60.000... die dan altijd die, die dan schreef van nou ik, ik denk niet dat het zoveel zullen zijn, ik verwacht dat er heel weinig mensen zullen terugkomen. Hij had uh, vrij goede contacten met, uh, met in uh, Poolse kringen en via nou in ieder geval het was iemand die goed inlichtingenwerk had uh, verricht en die schreef ook alarmerende rapporten die nou, die eigenlijk niet, niet geloofd werden. Ja. Voor de parlementaire enquêtecommissie heeft hij. Uh, die is na de oorlog uh, gehouden. om onderzoek te doen naar het regeringsbeleid. Uh, van de regering in Londen. Daarvoor heeft hij. Uh, die die ferme daar had een. dins had een rapport geschreven. waarin hij schreef over de uitroeiing van de Joden. in niet mis te verstaan termen. Maar die Verbe heeft. ...voor de publicatie van het rapport daar hele hele stuk uitgeschrapt... ...want hij vond dat... Het, uh, ...nou ja, hij zei zelf dus voor de enquêtecommissie... ...dat hij uh, bang was dat het uh, niet geloofd zou worden... ...en dat het dus een averechts effect zou hebben... ...ja, het is een beetje een ingewikkelde redenering... ...maar het kwam er dus op neer... ...het kwam, werd niet, het kwam niet in het uiteindelijke rapport te staan... ...en uh, Dens die zei zelf voor de enquêtecommissie... ...dat VWA het zelf gewoon niet geloofde... ...dat het niet een strategische... Uh, oplossing van een was of een strategische stap maar dat het gewoon niet geloofd werd en dat is uh, ja, ik denk dat hij daar gelijk in uh, dat hij daar gelijk in heeft maar ik vind het wel goed om te onderstrepen dat er ook toen al, wel, toen al mensen waren die, die wel een vermoeden hadden en, en ook gewoon hun ogen en hun oren goed open hadden en er waren natuurlijk uh, Vanaf 1944, er waren enkele gevangenen uit Auschwitz ontsnapt... ...die geprobeerd hebben de wereld te alarmeren. en nou, Dat is gewoon heel slecht gelukt, omdat uh, veel mensen het liever niet wilden horen... ...en dachten, dat zijn verhalen en het wordt overdreven en het is niet zo. Nou, dat over die, uh, over die aantallen in die speciale hulp die er dus niet kwam. De minister van Binnenlandse Zaken, dat was uh, Burger destijds, die heeft... Uh, die aanvankelijk trouwens ook dezelfde bezwaren had als, uh, als veel andere regeringspersonen in Londen. Die was uiteindelijk toch overtuigd van de noodzaak om, om iets speciaals te doen voor de Joden. Maar het voorstel voor zo'n uh, aparte regeringsinstantie, dat heeft het in de ministerraad niet gehaald. Het was geloof ik 6 tegen 5, ja, op één stem na... bij het onderzoek uh, ook ergens opgevallen is dat uh, ja, ik heb dat genoemd het ontbreken van een oorlogsmentaliteit dat, uh, de, dat de Nederlandse ambtenaren die de repartiering hebben voorbereid ook echt ambtenaren waren in de uh, meest stereotype uh, de zin van het woord ze hebben enorm veel uh, papier geproduceerd en waren ook heel ja, angstig om uh, om een beetje uh, impulsief of om een beetje te improviseren. Als er geïmproviseerd moest worden, dan raakten al die ambtenaren in paniek. Als het niet mag, of we moeten eerst vragen aan de chef en zo. En ik denk dat dat, uh, afgezien van, van dat, dat er fouten waren in die organisatie en dat de situatie natuurlijk moeilijk was, want Nederland was daadbevrijd en het was een chaos, maar dat uh, ook het ontbreken van een soort daadkracht of een fantasie een improvisatietalent, dat dat heel erg. Uh, nou, ...heel erg nadelig is geweest voor de manier waarop uh, de Nederlanders uh, zijn teruggekeerd. Als je, je komt in de archieven st stukken tegen... ...of de heeft het ook over iemand die die in uh, Praag heeft uh, ontmoet. Het was gewoon een Nederlandse journalist die uh, voor de oorlog al uh, daar in die streken gewerkt heeft. Die heeft daar gewoon zonder enig contact met de Nederlandse regering of met wat voor uh, missie dan ook die hij daar een tafeltje neergezet op de binnenplaats van een klooster. en is daar Nederlanders gaan helpen. met inzet van al zijn contacten. En Nou, volstrekt belangeloos, maar heel. Uh, nou, ja, ja, gewoon heel goed. Ja. En dat steekt heel schril af bij uh, het gedonder over handtekeningen. en over zo, wie die auto's mag sturen. of het militair gezag het moet doen of ambtenaren. Dat was gewoon in zo'n situatie. Uh, nou was dat niet was het niet, niet een houding die nou veel, veel zoden aan de dijk zette? Ik denk dat ja, dat soort ambtenarij die, die je misschien wel typisch Hollands uh, kan noemen dat, dat die repatriëring geen goed heeft gedaan. Duurige heeft het uh, mooi samengevat in de volgende paar zinnen. De haast om in 1945 de bevrijde Joodse gevangenen terug te halen varieerde van land tot land, evenals het enthousiasme bij een verwelkoming. Nederland nam een middenpositie in op de thermometerschaal van menselijkheid. ...van de Nederlanders die in Dachau werd bevrijd, dat was Floris B. Bakels... ...die later het boek heeft geschreven Nacht om um het nebel... ...mijn verhaal uit Duitse gevangenis- en concentratiekampen. Hij is een van degenen die de officiële repatriëring niet heeft afgewacht... ...maar gewoon op eigen houtje is vertrokken. En hij komt op een gegeven moment... ...een aankondiging tegen dat hij zich moet melden bij een kazerne... Die aankondiging, die luidt, Auslendig Oneheim melden zich aan die Aratskazerne. En dan zegt hij, en nu citeer ik, ik voel niet voor kazernes, maar we zullen toch ergens moeten slapen. De kazerne is een stad op zichzelf. We proberen ons te melden, maar niemand weet waar. Of de pleinen tussen de kolossale gebouwen, die gebergen meubelen, papieren, afval en gebroken wapens. Het wereld van de mensen... Eindelijk ontmoeten we een troep Hollanders. Ze vertellen ons dat er over enkele dagen een transport zal zijn naar Ulm. Daar wordt men onderzocht en dan verder naar Frankrijk en België, waar men in kampen wordt ondergebracht omdat de Nederlandse grenzen gesloten zijn wegens epidemieën. We vernemen bovendien dat deze Araskazerne bewaakt wordt en dat we er niet meer uit kunnen tenzij met een speciale permit die drie uur geldig is. Dit alles bevalt mij niet, die epidemieën in Nederland. Voort, alweer gevangen. transporten, keuringen, kampen. Daarbij komt dat mijn twee reisgenoten die met de Hollanders aanpappen duidelijk helemaal geen haast meer hebben nu ze horen dat er in Duitsland van alles te organiseren valt. De Hollanders tonen koffers vol goederen, kleine meubelen, elektrische apparaten, flessen wijn, horloges. We plegen overleg. Men raadt mij rustig, raadt mij rustig in een kazerne te blijven en af te wachten. Een reis op eigen houtje, zonder papieren, vrijwel zonder geld en in mijn toestand acht mij gevaarlijk, zelfs onmogelijk. Het land is vol gespuis. Bovendien heb ik een flink zwerende teen. De hele 13e mei wacht ik af. Een kordaat meisje snijdt mijn teen open en haalt de rommel eruit. Ik deel mijn makkers mee dat ik de volgende morgen verder zal gaan. Ze keuren dit af. Ik voorzie mij van een permit voor drie uren. Rustig slaap ik in. Morgen. Geen enkele macht houdt mij tegen. De volgende dag uh, gaat hij inderdaad verder. Uiteindelijk beschrijft hij zijn, uh, zijn aankomst in Nederland. Hij komt vanuit Koblenz uh, met een trein met ongeveer duizend uh, Nederlanders in Maastricht aan. En uh, daarover schrijft hij het volgende. Het wordt een triomftocht naar Maastricht. De zon is ondergegaan over de voorjaarsheuvels. Het is voor iedereen de vraag waar we nu heen gaan. Op het station van Maastricht laat een luidsprekerstem weten dat de trein zal gaan naar Sittard. Mochten zich in de trein politieke en of krijgsgevangenen bevinden... ...dan moeten deze onverwijld uitstappen en zich melden bij de Rode Kruispost. Voor het eerst sinds drie weken doe ik wat een autoriteit mij zegt. Het is een Nederlandse autoriteit. Behalve ik stappen er nog twee uit. Heel langzaam loop ik naar de post... Daar is een man in een witte jas, daar zijn verpleegsters. Ik begin te vertellen, ze staren me aan, ze nemen me mee in een auto naar een repatriëringsbureau. Daar word ik medisch onderzocht. Men stelt voor mij naar een ziekenhuis te brengen. Ik zou ziek zijn. Ik houd een verhaal over mijn vrouw Leiden en lijden in drie jaren. Ze zeggen dat Holland boven de rivieren is afgesloten en, nogmaals, dat ik ziek ben en koorts heb. Ik geef me nu maar over... We rijden naar een immens gebouw dat een repatriëringshospitaal blijkt te zijn. Eigenlijk een Jezuïetenklooster. Tongerse straat. Ik kreeg een papier als displaced person. Ik krijg een stapel sneeuwwitte boterhammen te eten. Men laat een bad voorlopen. Een lief met mollige blote benen helpt mij in en wast me. Ze gaat naast het bad zitten op een kruk en voert me de boterhammen op.